Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft de overwinning bij de parlementsverkiezingen opgeëist. Het tellen van de stemmen is de hele nacht doorgegaan. Het ziet er naar uit dat Netanyahu veel stemmen kwijtraakt aan de centrum linkse partijen. Maar de combinatie van Likud en het nationalistische Ons Huis lijkt net genoeg zetels te hebben gehaald om samen met andere partijen door te regeren. De Amerikaanse politie heeft twee mensen aangehouden... in verband met een schietpartij op een school bij Houston in de staat Texas. Een van hen was een leerling van de school. De twee worden verhoord. Volgens de politie was de aanleiding voor de schietpartij een woordenwisseling. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Vorige maand doodde een schutter op een basisschool in Newtown... twintig leerlingen en zes volwassenen. De afgelopen twee weken alleen al waren er drie van dit soort schietpartijen... op scholen en universiteiten in de VS... Noord-Korea heeft fel gereageerd op de extra maatregelen... die unaniem zijn genomen door de VN-veiligheidsraad. Aanleiding voor de verzwaring van de sancties... is de lancering van een raket vorige maand. Volgens de internationale gemeenschap... is die lancering duidelijk in strijd met VN-resoluties. Gevreesd wordt dat het regime kernwapens wil gebruiken. Volgens Pyongyang had de lancering vreedzame doeleinden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Noord-Korea... zijn defensieve kracht nu zal versterken... inclusief nucleaire afschrikking. In de Tour de France van 1988 gebruikte bijna de hele Nederlandse PDM-ploeg doping. Dat blijkt uit aantekeningen van de verzorger van de ploeg... die in bezit zijn van de Volkskrant. Steven Rooks, Gert-Jan Teunissen, Adrie van der Poel... die Bishop, Mark van Orsau, Rudy Danens, Jurk Muller en Peter Stevenhagen... werden door de verzorger van doping voorzien. En daarbij ging het vooral om cortisonen en testosteron. De renners kregen ook bloeddoping. De enige bij PDM die dat jaar in de Tour niet gebruikte was Gerry Kneteman. Dat het weer nog vannacht, vooral in het zuiden van het land. Opklaringen, het vriest 5 tot 15 graden. Overdag zonnige periode, het blijft droog. Het wordt min 3 in het zuidwesten en min 5 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel... Ik ga Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 23 januari. Dit uur een actuele blik op de situatie in Mali. Premier David Cameron houdt zometeen zijn speech met daarin... zijn visie op Europa. En we praten het hele uur over Obama's tweede termijn... en de VS versus Europa. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons... Raad is nummer 0800 1121 0800 1121 of twitter met hashtag WNLNacht. Vanaf vandaag mag u niet meer twijfelen als u uw kind wil gaan voorlezen. Want de nationale voorleesdagen zijn weer gestart. De komende weken staan basisscholen, kinderdagverblijven en andere organisaties in het teken van het voorlezen. De voorleesdagen zijn een initiatief van de stichting Lezen. Ree van Zander is van de stichting en weet precies wat er de komende dagen allemaal gaat gebeuren. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wat gaat er allemaal gebeuren de komende weken? Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? We starten dus vandaag met het uh, voorleesontbijt. in het kader van het, uh, de Nationale Voorleesdagen. Maar tevens is dit ook de start van het jaar van het voorlezen. 2013 is uitgeroepen tot het jaar van het voorlezen. En op allerlei. Uh, vandaag de voorle de, het voorleesontbijt is dan de start. En dat speelt dus voornamelijk af op kinderdagverblijven. en, en uh, groepen 1 en 2 van de basisschool. En wat moet ik dan voor me zien? Iedere kindje aan een kastantje en een glaasje melk. En dan... Van een voorleesmoeder erbij? Ja, nou, niet een voorleesmoeder. We hebben uh, voor de gelegenheid nodig, wij dan ook altijd bekende Nederlanders uit. En zoals vanochtend, ik zou kunnen noemen bijvoorbeeld Diederik Samson gaat vandaag voorlezen van kinderdagverblijf. Uh, Arie Boomsma, de minister van Onderwijs, de staatssecretaris Sander Dekker. En zo zijn er nog een heleboel meer mensen die vandaag een voorleesontbijt bijwonen. Ook onze collega Eva Jinek heb ik gehoord. Ja, die gaat ook voorlezen op uh, de kinderopvang De Zon in Amsterdam, leest zij voor, ja. Kijk, ontzettend leuk. En wat wordt er dan allemaal voorgelezen? Wat voor soorten boeken? Nou, op dit moment, uh, tijdens de nationale voorleesdagen hebben we uh, een prentenboek top 10... Maar er is één boek wat er echt uitsprak. En dat is het Prentenboek van het jaar. En op dit moment is dat, van, uh, is dat boekje Nog honderd nachtjes slapen... van Milja pa Praagman. Daar, dat boek staat centraal tijdens de campagne. Wat is dat voor boek? Uh, uh, sorry? Wat is dat voor boek? Wat dat voor een boek is, het is een prentenboekje. En het uh, gaat over een meisje die uh, nog heel erg lang moet wachten tot op haar verjaardag. En namelijk nog honderd jachtnachtjes. Het boek heet dus ook nog honderd nachtjes slapen. Mm. En, uh, maar dat duurt haar te lang. Dus ze gaat er zelf een feestje van maken. En ze gaat uh, een slinger maken. En hoe doet ze dat? Door uit allerlei kledingstukken stukjes stof te gaan knippen en daar een slinger van te maken. Het mm. is een heel grappig boekje. 2013 is door uh, uw stichting bestempeld als het jaar van het voorlezen. Dat gaan we vast op allerlei manieren merken. Zeker gaan we dat merken. Dus niet alleen uitgeroepen door onze stichting. We zijn samen gaan werken met een aantal collega-partners. Onder andere de stichting CPMB Collectieve Propaganda Nederlandse Boek. en Het Sector Instituut Openbare Bibliotheken en de Stichting Lezen en Schrijven we hebben samen een leescoalitie gevormd. En hebben inderdaad het jaar van het voorlezen uitgeroepen. En dan willen we dus, uh, het doel van het jaar is om zeg maar, de liefde voor het voorlezen aan te wakkeren. Want waarom is voorlezen zo belangrijk? Voorlezen is uh, belangrijk voor kinderen ook met name, omdat het eigenlijk een hele positieve invloed heeft op de taal en de leesvaardigheid van kinderen. En uh, ook is het uh, heel goed om de leesmotivatie en het plezier aan lezen aan te wakkeren. En verder ja, is het een uh, ja, het vergroot ook de kennis van de wereld. Hè. Doordat je kinderen boeken voorleest, leren ze een hele andere wereld kennen. Vooral kinderen die nog niet zelf kunnen lezen, kunnen dan toch kennis maken met uh, nou ja, allerlei aspecten uit de wereld. Uit welk boek leest u nu het zelf uh, het liefst voor? Ik, ja, ik heb zelf geen kinderen meer in die leeftijd. Uh, maar ik heb vroeger heel vaak, toen ze nog jong waren, ik, uh, las ik heel vaak voor uit Paul Biegel vond ik heel leuk. De kleine kapitein. En nu vind ik het nog wel eens leuk om stukjes uit de krant voor te lezen. Voor mijn zoon, die nog dan thuis woont. En uh, uh, nou ja, op die manier. Ja. Heeft, heeft u ook, ook nog tips? Hè? Want dat is altijd wel belangrijk bij voorlezen. Volgens mij kun je ook een heleboel fout doen. Maar waar moet je nou op letten als je een, een, een spannend verhaal leuk wil voorlezen? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je vooral jezelf blijft als je voorleest. En dat je niet te snel spreekt. Dat je echt de tijd moet nemen. Stemmetjes? Nee, dat moet je juist eigenlijk niet doen. Je mag wel die stem gebruiken om bepaalde sferen een verhaal weer te geven. Maar geen piepstemmetjes van. Nee, zei ik al ofzo? Nee, nee, nee. iets als. Het was donker in het bos. Bijvoorbeeld, Sorry. ja, in ja, ja, okay, ja. sfeer. Maar geen toneelspelen. Uh, en wat wel belangrijk is ook dat je een beetje contact houdt met uh, degene voor wie je voorleest. Dus dat je ook af en toe uh, aankijkt. Of dat je ook, en wat bij de kinderen ook erg leuk is, is om nog eens wat te vragen over wat ze horen. Dus dat je een beetje interactie hebt. Mm, mooi. Dat zijn mooie tips waar we mooi mee aan de slag kunnen. Deze Reef van der Zanden van de Stichting Lezen. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. En de nationale voorleesdagen die duren tot 2 februari. 11 minuten over 5. U luistert naar Radio 1 nu al wakker. Het is tijd voor de kranten, want wij zijn wakker, u bent wakker... de neest, meeste Nederlanders, die liggen nog op één oor. Die kranten die zijn alweer op weg naar de kiosk... en we nemen ze met u door, te beginnen met de Telegraaf. Een ingreep van de Nederlandse bank bij SNS Reaal... is volgens die krant nog maar een kwestie van dagen. De geplaagde bankverzekeraar zou wel eens de twijfelachtige eer kunnen krijgen... om als eerste bank te maken kunnen krijgen met de nieuwe interventiewet. Die wet is sinds juni van kracht... en is bedoeld om banken te redden voordat ze echt omvallen. Wanneer SNS niet langer zijn schulden kan betalen kan de Nederlandse bank verregaande vervoegdheden krijgen. Zo kan DNB op dat moment de hele bank verkopen. Plannen om een zogenaamde bank op te richten... gefinancierd door ING, ABN en Rabo... struikelden vorige week over de Europese Commissie. Die wil niet dat banken die staatssteun hebben, anderen steunen. Schaatsers die van het ijs moeten worden gered... moeten zelf de kosten voor de reddingsoperatie betalen. Dat is de mening van Jan Oostenbrug, voorzitter van de Friesche IJsbond. Wie niet horen wil, moet maar voelen, zegt hij in trouw. Want is de redenering als het mensen in de portemonnee treft... zullen ze niet zo snel op onbetrouwbaar ijs gaan schaatsen. Het moet afgelopen zijn met mensen die met gevaar voor eigen leven... het ijs opgaan en door een reddingsactie ook nog het leven van anderen in gevaar brengen. De rekening van een reddingsoperatie kan flink oplopen. De brandweer moet komen of er moet een trauma-helikopter uitrukken... en soms ligt iemand ook nog eens dagen op de intensive care. Gemiddeld kost het 5.000 tot 6.000 euro om iemand uit een wak te vissen. En dat wordt nu betaald van uw belastingcentrum. Scholen moeten ophouden met het opjagen van ouders... die geen eigen bijdrage willen overmaken. Dat zegt PVV-kamerlid Harm Beertema in Spits. Hij ergert zich aan de onderwijsinstellingen... die in bureaus inschakelen om ouders geld of handig te halen. Maken. Scholen moeten eindelijk eens ophouden met zeuren, aldus Beertema. Het lijken zelf wel jengelende kinderen. Kinderen die huilen om snoep bij de kassa, terwijl ze weten dat het niet mag. Wat veel mensen niet weten is dat de ouderbijdrage vrijwillig is. 40% van de middelbare scholen en 15% van de basisscholen... zegt dit niet tegen de ouders. En dat leidt soms tot rare situaties waarbij zelfs met de rechter wordt gedreigd. Tot slot in de Telegraaf een stuk over de rover van Slot Loevestein. En dan hebben we het niet over gewapende bandieten, maar over een sluwe vos. Het dier nam drie kippen in de vesting mee en at ze op. Normaal gesproken een onmogelijke opgave. maar de winter maakte het een stuk makkelijker. De vos profiteerde s'nachts van de bevroren kasteelgracht en vond zo zijn weg naar de kippen. Toen een medewerker gisteren de eieren wilde rapen, lagen er alleen nog wat veren. De gasten die moeten het voorlopig dan ook doen met eieren uit de supermarkt. Dat en meer leest u zo meteen in de ochtendkranten. Barack Obama is deze week begonnen aan zijn tweede en laatste termijn... als president van de Verenigde Staten. Sinds zijn herverkiezing twee maanden geleden... heeft hij zijn handen vol aan zijn werkzaamheden... Eerst was er de schietpartij op een school en later leidde de economische malaise bijna tot het invoeren van een heel nieuw belastingstelsel. De grote vraag is nu, hoe moeilijk krijgt Obama het? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en hoe staat Amerika ervoor? We gaan er dit uur uitgebreid over praten met Amerika-kenner Thijs Roes. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt het afgelopen jaren eigenlijk in de VS gewoond. Wat vind je nou zo bijzonder aan het land? Nou, wat, wat is er niet bijzonder aan het land? En dat is juist het leuke aan het land. Uh, je koort eigenlijk constant verrast. Dus ik heb er inderdaad afgelopen tien jaar ongeveer de helft van gewoond. Versplinterd over alle jaren. Ja, elke keer als ik erheen ga, zijn er wel weer dingen dat ik denk van... Oh, mijn hemel. Maar dat is prachtig. Want wat valt je het meeste op? Wat valt me nu? Ja, het, hoe het land altijd verandert. Waar, waar ik vier jaar geleden eigenlijk dacht, ook al, dat, uh, ook al werd Barack Obama uh, gekozen, uh, was het toch een soort supermacht in decline. Hè? Een soort neergaande supermacht. En nu langzaam merk je aan de randjes dat het toch ja, dat, dat rare Amerika uh, toch zichzelf weer weet te herpakken. En op een of andere manier is de economische groei is daar groter dan die bij ons. Terwijl wij toch, weet je wel, wij al, weten altijd het allemaal beter. En wij, bij ons gaat het altijd goed, dachten wij. En nu zijn we eigenlijk degene die de hand in eigen boezem moet steken? En is het Amerika dat toch weer uh, ja, een soort leidende rol op zich neemt? En iedereen kijkt ook altijd naar Obama, Obama, Obama, Obama. Ja, Obama, Obama is deze week beëdigd. Zit je op zo'n moment dan ook de hele dag aan de buis gekluisterd? Had het maar gekund dat ik die tijd had om de hele dag aan de buis... maar op dat moment zeker wel, ja. Ik had een bijeenkomst in, uh, in Amsterdam. De sneeuw gooide een beetje roet in het eten... maar we hebben op groot scherm toch met, uh, met een aantal mensen kunnen kijken. Wat had je nou niet liever in Amerika willen zijn bij zo'n moment? Nou, ja, natuurlijk ja, wel. Ja, tuurlijk wel. Maar, uh, vreemd genoeg heb ik de inauguraties nooit meegemaakt. Dus meerdere verkiezingen en, uh, en ik ben daar heel vaak geweest. De inauguratie, dan is voor mij het nieuwtje er al af. Je weet al wie het wordt. En dan, uh, dan is de spanning maar... toch een beetje weg. Ja, een symbolisch moment. En dat is leuk. Maar ik, ja, tuurlijk had ik er liever gezeten. Maar weet je wel. Nou ja nog even al die toespraak van Obama. Uh, we hebben hem veel voorbij zien komen, dan nou, niet helemaal natuurlijk, maar in stukjes. Uh, het is mooi hoor, het... je moet samen eens een keertje moeten terugkijken op YouTube. Nou, al die we speeches. Ja, ik je zo meteen al zojuist ook een stukje ja. laten horen. Hem. Ja, ja. Is, uh... maar vond je, vond je het een historische toespraak? Dat is wat sommige deskundigen uh, zeggen. Ja, weet je, op een gegeven moment was het zo dat zo'n beetje elke scheet die Obama liet was historisch. En natuurlijk is het historisch, want het is een inaugurele reden van zijn tweede termijn. Ik vond het een, uh, een mooie speech. Ik vond het inderdaad heel grappig om te zien hoe die die dus inderdaad, vol progressief erin gaat, omdat hij denkt: van nou, weet je wel, ik hoef toch niet meer herkozen te worden. Ik kan zeggen wat ik wil. Maar ik, ja, ik, we moeten, ik, ik heb bij hem inmiddels echt zoiets van eerst zien dan geloven. Het is pas historisch als alles wat hij heeft gezegd ook daadwerkelijk uit gaat komen. Geloof je hem niet gelijk? Nee, joh. Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb nu al zo vaak dingen van hem gehoord... dat je denkt, ja, het zal allemaal wel. En nu wat, dit was veel meer down to earth. En dat vond ik wel, wel mooi. Down to earth, links, progressief. Hij was ook een stuk scherper en iets harder hè, dan normaal. Ja, scherper en harder. Maar de vorige keer was het zo dat hij dingen zei als... Um, ja, de zee zal stoppen met, uh, met, met, met stijgen. En uh, nou, eigenlijk zouden we allemaal dansend door het land gaan. Zo'n <laughs> musical bijna. Ja, en dat is ook niet gebeurd. Dus het is natuurlijk heel mooi om aan zijn woorden te hangen. En dat is prachtig. Ik bedoel, ik heb meerdere speeches van hem gezien. En ik was er ook bij in Berlijn, bijvoorbeeld toen hij daar ooit stond. En dat was fantastisch, want dat heeft hij toen, wat hij toen zei, dat hij een soort mildere internationale koers zou varen. Dat heeft hij toen wel gedaan. En het is mooi als, als iets dan ook werkelijkheid wordt. Maar het is ja, alleen maar aan de woorden van iemand hangen, is zo hol. En het is nu geen woorden, maar daden. En dan is het ook maar de grote vraag wat hij nog gedaan krijgt in de, nou, de komende jaren. Welke vier. belofte verwacht je nu het meest uit deze speech? Oh, dat is wel een hele goede. Uit welke belofte? Ik. Nou, misschien ben ik echt een ontzettende cynicus. Maar het is een moeilijke triviant. Nou, ja, precies. Ik heb het gevoel uh, dat, dat um, hij gaat op alles proberen in te zetten. Maar hij gaat op alles een pion naar voren plaatsen. En ik denk dat hij dan gaat kijken wat er, uh, wat er gebeurt. Dus immigratie eigenlijk. Um, er is nu al weer een discussie. Democraten zeggen nu al, democraten, hè, niet republikeinen. Zeggen van, ja, die wapenwetten, moeten we daar niet toch misschien een beetje voorzichtig mee zijn? Want dadelijk wordt iedereen weer boos op ons. En dan kunnen we onze nieuwe immigratiewetten niet doorheen krijgen. Nou, ja kijk, daar ga je al. Uh, alweer water bij de wijn. Dus ik, ik denk die immigratie is voor hem nu het belangrijkste, omdat dat heel concreet is. En hij wil gewoon economisch herstel. Maar Dat is ja. altijd zo'n vage term. Hij benoemt wel een heleboel dingen tegelijk ook in die speech. En hij, zet, hij zet ook het, op een aantal thema's uh, vrij hard in. We hebben het net nog even over uh, bijvoorbeeld het uh, homo emancipatieverhaal uh, gehad daarin. Ja, dat is mooi dat hij dat, dat, hij dat noemde. Hè? Dat uh, was de eerste keer in de geschiedenis dat het woord gay voorkwam in een inaugurele reden. Ja, maar ik, ik, precies, dat is al bijzonder. Maar uh, wat dus ook heel bijzonder is... is nou ja, hij zet heel veel pionnetjes naar voren, zeg je. Het, het, is, het is bijna alsof hij uh, met een drone bezig is. Uh, <laughs> hè? En uh, probeer het maar eens tegen te houden. Uh, wat denk je dat hij uiteindelijk nog kan bereiken? Hij kan wel wat bereiken, maar het, wat hij wil bereiken is dat hij eigenlijk op een muntje komt. Dat is een beetje, dat zei John Stewart toen, uh, toen uh, voordat Barack Obama ooit werd gekozen, zei John Stewart, zei, uh, Amerikaans komiek uh, en commentator, die zei: Ja, hij, hij ziet er altijd uit alsof hij op een muntje probeert te komen. En dat is eigenlijk ook zo. Obama wil het land fundamenteel veranderen. Net als dat Lincoln dat heeft gedaan, Teddy Roosevelt, uh, de eerste Roosevelt, met grote sociale programma's, overheid, uh, historische veranderingen. Historische veranderingen en, en officieel die dat dus voor elkaar krijgt, of, het, of we over 50 jaar zeggen... nou, die Obama heeft meer gedaan dan alleen de eerste zwarte president zijn... om het heel cynisch te zeggen. Dat, dat is even bezien. Hij heeft het land weer op, op, op het juiste pad gekregen. Hè? Want het was natuurlijk vier jaar geleden, was het één grote chaos. En dat, maar ja, het is maar de vraag of dat dus blijvend genoeg is om hem net zo te blijven herinneren... als een, als een Roosevelt of, of, of Johnson. Ja. We praten er zometeen verder over. Amerika-kenner Thijs Roes zit dit hele uur bij ons in de studio. Zometeen gaan we praten over Obama's grootste uitdagingen. Adel, u luistert naar Radio 1, nu al wakker, zes minuten voor half zes.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 de jaren heel traag herstel, maar herstel. Dus wat dat betreft heeft hij het uh, gewoon redelijk goed gedaan. Um, sommige mensen hadden het sneller willen zien, maar nou, het is niet anders. Hij wil eigenlijk proberen om uh, economisch een soort pad in te slaan... Wat uh, de economie vernieuwt, maar ook dus als het ware krachtig maakt. Dus hij zet heel erg hoog in op innovatie, maar ook tegelijkertijd uh, op gewoon eigenlijk traditionele energiebronnen, zoals olie en gas, uh, wat best grappig is, want eigenlijk aan de ene kant heeft hij het over groene energie en dat hij daarvoor, daarvoor gewoon heel veel uh, ja, wil investeren, batterijen en zonne-energie. Maar aan de andere kant uh, lijkt het erop dat uh, de Verenigde Staten de grootste olie-exporteur ter wereld gaan worden, vanwege het aanboren van nieuwe methoden uh, om uh, om olie te winnen. En dat is ook wonderlijk dat dat, mm. dat dan ook nog gaat gebeuren. Maar als hij in groene energie zijn geld steekt... dat kost toch juist veel meer geld duurzaamheid? Nou ja, dat kost wel geld. Uh, uh, maar zijn idee is dat uh, als, je, als Amerika de maker is van al deze... Uh, technologieën, duurzame technologieën... ja, dan de patenten en de machines... om dat spul mee te maken, die komen dan uit de Verenigde Staten... en niet uit China of uit... Rusland, Brazilië of uh, Duitsland. En hoe verwacht jij dat die banenmachine... van Obama zal gaan werken? Nou, hij probeert het al vier jaar en het is eigenlijk... wat je merkt is dat hij eigenlijk... toch van een heleboel externe factoren afhankelijk is. Dus en van Europa, en ook van de Republikeinen in het Congres, of hij dus inderdaad um, hun op één lijn krijgt met hem. En dat wordt, het wordt gewoon, um, het wordt gewoon lastig. Uh, hij, hij, zijn handen zijn ook maar een beetje gebonden. Barack Obama is natuurlijk ook maar. Een, uh, uh, een president. Wel de machtigste man ter wereld. Maar hij heeft zich ook te houden aan democratie. Dus hij kan ook niet alles doen. Wat hij er laatst doorheen kreeg. Van zijn nieuwe belastingplan. en Dat allemaal. Dat, is niet, dat betekent niet dat dat nou het ei het, het, um, het, het van Columbus is. Het is, een, uh, het is een manier om te stabiliseren. Want het enige wat eigenlijk men van Amerika wil is stabiliteit nu. Van, krijg nu eens een keer politiek je zaken op orde. Krijg, zorg nou eens dat er gewoon bijvoorbeeld een budget wordt aangenomen. Dat er niet alleen maar twee maanden, drie maanden vooruit wordt gepland. Dat er gewoon visie wordt getoond. En dat er iets gedaan wordt. Ja, u zegt al de samenwerking met republikeinen zijn eigenlijk cruciaal. Gaat het lukken met het team van Obama? Ja. Ja, dat... Ja, zullen we zien. Ik geef het weinig kans, eigenlijk. Er is niet... Want hij Wat... heeft wel Oba, uh, Republikeinen aan zijn kant, toch? Een beetje linkse Republikeinen, maar Ja, ja Jack Hegel heeft hij bijvoorbeeld, ja, dat het is zijn minister, zijn minister van Defensie. Maar dat, dat zijn uh, dan niet op die posten dat je denkt van... Hiermee gaat hij uh, ervoor zorgen dat hij eco op, op economisch beleid echt veel gedaan gaat krijgen. Al helemaal met zo'n speech als... Um, als die die uh, maandag gaf, uh, daarmee maak je Republikeinen niet bepaald blij hoor. Als, als je zo'n ontzettend linkse speech zet, staat te houden. En als je zegt van uh, elkaar uh, dingen verwensen en scheldwoorden noemen... is geen uh, alternatief voor, of is niet hetzelfde als een goed debat... Ja, dat, daarmee viel hij eigenlijk gewoon de Republikeinen aan. En die staan nu echt niet te springen van... oh, sorry, meneer Obama, dat we u vier jaar lang dwars hebben gezeten. Nu gaan we wel met u samenwerken. Nee, dat heeft hij niet zomaar voor elkaar. Nee, ik zou zeggen, wacht nog even twee maanden, drie maanden... dan, is het, dan wordt eigenlijk meer duidelijk wat, uh, wat nu de nieuwe verhoudingen zijn... tussen uh, uh, Barack Obama en de Republikeinen. Want eigenlijk is alles bij het oude gebleven. Amerika-kenner Thijs Roes zit het hele uur bij ons in de studio. Zometeen praten we met hem over de post-Obama-porikperiode. Twee minuten voor half zes u luistert er nu al wakker een programma van Omroep WNL op Radio 1. De Fransen die zijn nu twee weken bezig met een militaire interventie in Mali. In het Afrikaanse land is het chaos sinds de islamitische rebellen vorig jaar in een deel van het land de macht grepen. Malinese en Franse militairen rukken steeds verder op in het noorden van Mali... om de steden van de rebellen verder te bevrijden. Gerbert van der is historicus en journalist gespecialiseerd in Noord- en West-Afrika. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Franse leger heeft de Malinese steden Kona, Duenza en uh, Diabali heroverd. Hoe is dat gegaan? Ja, gewoon met, met grof geweld. Bombarderen van tevoren en uh, da daarna met grondtroepen uh, binnenvallen. En die, uh, die bombardementen die waren zo effectief uh, ja, dat. Uh, de, de fundamentalisten al op de, de vlucht waren geslagen, dus ja, er is eigenlijk niet eens uh, gevochten. Dus ja, dat ging uh, behoorlijk makkelijk. Ja, de op 12 januari afgekon afgekondigde noodtoestand in Mali is nu verlengd met nog eens drie maanden. Uh, deze oorlog is dus nog lang niet voorbij. Nee, dat denk ik niet. Ik, kijk, ik denk wel dat uh, kijk Frankrijk rukt nu verder op naar het noorden. Dus ik, ik begreep dat ook al de afgelopen uren Timbuktu toe. Uh, de legendarische karavaanstad in, in het noorden is, is gebombardeerd. Mm -hmm. um, en, en er zijn nog uh, een drietal andere grote steden in het noorden. En ja, ik vermoed dat die redelijk eenvoudig zullen worden ingenomen de komende weken. En dat, dat verwacht ook het Malinese leger en het Franse leger. Ja, en, en daarna begint waarschijnlijk een soort guerrillastrijd strijd met, met aanslagen en uh, aanvallen van, vanuit de woestijn. Dus ja, de, de, dat Frankrijk uh, samen met het Malinese leger de, de, de, de grote steden bezet... Ja, dat, dat, dat zal gaan lukken, maar ja, da, daarna ontstaat er waarschijnlijk een uh, hele gevaarlijke situatie. Ja, Frankrijk krijgt hierin nog een bondgenoot. Groot-Brittannië overweegt om de Franse troepen... meer steun te geven in de strijd tegen de rebellen in Mali. Dat zei uh, premier Cameron gisteren. Is dat nodig? Ja, nee, ik, ik begreep ook dat de, de Amerikanen inmiddels uh, zijn begonnen... met het uh, overvliegen van milita militair materieel... vanuit uh, Frankrijk uh, na, na, naar Mali. Uh, ja, dat, dat soort dingen gaan, gaan de Engelsen. Uh, ook, ook doen en inderdaad of, of dat die echt grondtroepen gaan sturen weet ik niet uh, li lijkt me op dit moment ook, ook niet echt nodig uh, nee nee volgens mij is inderdaad uh, militair materieel op dit moment niet het probleem dit moment is vooral het probleem de uitbreiding van terrorisme uh, in Mali zelf maar inderdaad ook in omringende landen wat we de afgelopen week ook hebben gezien in Algerije ik denk dat dat soort ja. Aanslagen ook nog wel op andere plaatsen zullen gaan gebeuren de komende weken. Onze studiogast Thijs Roes heeft ook een vraag aan u? Nou, ik zit meer te denken. Ik denk eigenlijk niet... Uh, kijk, de, de Amerikanen hebben wel hun steun uitgesproken inderdaad... en willen ook wel met zulke dingen helpen. Ik denk niet dat Obama gaat zich, wagen, het zich gaat wagen aan een nieuwe oorlog. Dus ik denk niet dat je van Amerika hoeft te verwachten... dat ze echt, echt iets gaan doen daar voorlopig. Nee, nee vermoed ik ook niet. Een Be beetje wat ze ook in Libië hebben gedaan uh, uh, twee jaar geleden. Een beetje assisteren en dan andere... Uh... Uh, landen het werk op de grond uh, laten opknappen. En ook zo, zoveel mogelijk in de lucht door andere mensen laten ja. doen. De Fransen krijgen wel wat steun uh, van andere westerse landen. Maar uh, ze moeten het waarschijnlijk ook hebben van veel Afrikaanse landen. Die helpen toch ook al mee om de rebellen te verdrijven? Ja, ja de, de, hoeveel Afrikaanse soldaten er gestuurd worden is niet helemaal duidelijk. Maar dat steeds meer landen. Sturen soldaten, dus op dit moment schijnen er bijvoorbeeld 2000 soldaten uit Tjaat... Uh, staan op de grens met Mali. Uh, die staan op het punt om het land binnen te trekken. Um, ja, en, en daarnaast zijn er nog uh, 3000 soldaten toegezegd door West-Afrikaanse staten. Onder meer Nigeria, uh, Burkina Faso, uh, uh -huh. uh, Togo... Um, ja, dus alles bij elkaar komen er een heleboel soldaten richting Mali. Dus dat, ja, de komende weken, ja, ik, waarschijnlijk zijn er over een paar weken wel 10.000 buitenlandse militairen ter plaatse. Ja nou, toch komt er ook goed nieuws uit Mali. Mali heeft de eerste zege in het toernooi op de Afrika Cup binnen. Leeft dat nu nog in Mali of denken mensen echt van rot om met dat voetbal? Ja, nee. Ja, ik, ik ben, ik ben er twee maanden geleden ben ik voor het laatst in, in Mali geweest. Maar ja, het voetbal is net zoals, zoals uh, overal in Afrika... is dat wel veruit uh, de, de populairste sport. Uh, ja. maar, maar inderdaad, of mensen daar nu echt heel erg mee bezig zijn... dat zou, zou ik even niet durven zeggen. Oké. Okay. Gerbert van der A, historicus en journalist... gespecialiseerd in Noord- en West-Afrika. Dank u wel voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Drie minuten over half zes op de vroege ochtend van woensdag 23 januari 2013. Nieuwsminuutje met Robert Smit. Bij tankstations in de Gelderse plaatsen Uddel en Garderen hebben vannacht twee ramkraken plaatsgevonden. Na een achtervolging heeft de politie twee verdachten aangehouden. Bij de eerste ramkraak richtten de daders veel schade aan, maar lukte het niet om het tankstation in te komen. Even later lukte het wel in Garderen. Al bestond de buit slechts uit sigaretten. Na een kortstondige achtervolging vluchten de verdachten per voet. De bestuurder werd vrijwel direct gestopt. De bijrijder gaf zichzelf aan nadat de politie de omgeving had afgezet. Noord-Korea heeft fel gereageerd op de extra maatregelen... die zijn genomen door de VN-veiligheidsraad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten... De, defensie de defensieve militaire kracht te versterken... inclusief nucleaire afschrikking. Aanleiding voor de verzwaring van de sancties is de lancering van een raket vorige maand. Volgens de internationale gemeenschap is de lancering duidelijk in strijd met de VN-resoluties. Gevreesd wordt dat het regime kernwapens wil gebruiken. Volgens Pyongyang had de lancering vreedzame doeleinden. Joran Thomas heeft de tweede etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Brit was tijdens de 116 kilometer lange rit de snelste... voor de Spanjaard Javier Moreno en Ben Hermans uit België... Tom Jelte Slachter was de beste Nederlander met de vijfde plaats. Slachter rijdt voor de Blanco ploeg. De wielerformatie die is ontstaan nadat Rabobank haar naam niet meer aan de ploeg wilde verbinden. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. Barack Obama hij is deze week begonnen aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Sinds zijn herverkiezing twee maanden geleden heeft hij zijn handen vol aan zijn werkzaamheden. Eén ding is zeker, dit wordt Obama's laatste termijn. Wat betekent dit voor zijn beleid en wie gaat hem opvolgen? We praten erover met Amerika-kenner Thijs die dit uur bij ons in de studio zit. Uh, Zo'n tweede termijn is vaak een beetje vreemd, want, want hoe lang heeft Obama nu echt nog macht? Een jaar. <laughs> een jaar? Nou, twee jaar. Twee jaar. Ja, hij heeft natuurlijk uh, de, de, de wettelijke macht, heeft hij wel een tijdje. Maar het gaat eigenlijk als volgt: uh, In het eerste jaar probeert hij de plannen doorheen te krijgen. Die worden in het tweede jaar dan uitgewerkt. Uh, en dan zijn er uh, tussentijdse verkiezingen. Dus dan moet het hele, kon het hele Huis van Afgevaardigden. Dus altijd zijn vijanden, zullen we maar even zeggen. Moeten worden herkozen en uh, een derde van de Senaat. Dus dat zijn ook behoorlijk wat, uh, wat uh, mensen die dan herkozen moeten worden. En eigenlijk na die tussentijdse verkiezingen zie je over het algemeen dat uh, een president vleugellam wordt. Een lame duck noemen ze dat. En uh, dat was bij George W. Bush. Was dat echt heel erg zo? Die was ontzettend leem, uh, ontzettend dak ja. na uh, de tussentijdse verkiezingen. Omdat Barack Obama en Hillary Clinton toen elkaar de tent uitvochten. Uh, dat, iedereen keek al vooruit naar 2008 en niemand lette eigenlijk meer op van wie zit er eigenlijk nu nog in het Witte huis Maar krijgen we dan ook een beetje Belgische toestanden? Dat een, dat een land twee jaar lang bijna niet geregeerd wordt? Uh, nou ja, dan, dan, dan lijkt het alsof de invloed van een uh, kandidaat groter is dan die van een president zelf. Dat, dat is wel grappig, maar ja, een beetje wel, een beetje wel. Ja. Maar gaat Obama zich dan ook meer richten op buitenlandse bezoekjes of uh, een beetje mooie staatsbezoekjes, een beetje snoepreisjes maken? Nu is hij nog de president. Ja, je ziet dat, iedereen, uh, dat, dat meerdere presidenten zich proberen uh, te vestigen op uh, uh, vrede in het Midden-Oosten. Um, de, de, ze proberen altijd dat dan nog maar voor, voor elkaar te krijgen. Ik vraag me af of dat dit keer weer gaat gebeuren. Maar het, het klopt wel. Ze gaan dan over het algemeen inderdaad meer reizen. Kijken wat er inderdaad nog meer te doen is. Al een beetje nadenken over wat ze misschien na hun presidentschap gaan doen. Ja, dus het is, de komende twee jaar wordt nog spannend. Uh, Volgt dan ook zeker die tussentijdsverkiezingen. Maar daarna is het even, even afwachten. Want dan gaan we door naar de volgende verkiezingen. Ja, want uiteindelijk gaan we natuurlijk de vraag stellen... welke democraat Obama zal opvolgen. En wie wordt dat? Ja, geen idee. <laughs> nee, Kom op, ja, ja. Nee, wat Hillary, wil je dat ik Hillary Clinton zeg? Ja, dat wil ik dat je zegt. Nou, ja. het, het, grappige, het grappige is dat um, eigenlijk alles en iedereen... heel die verkiezingen hangen eigenlijk maar om één vraag. Doet ze het of doet ze het niet? Eigenlijk, wat denk jij? Nou ja, het zou toch een hele slimme zet zijn. Ze heeft zo'n goede wil. Tuurlijk, ze is, van de, ze is een van de allerpopulairste politie van het land. En, maar ze is ook ouder aan het worden. De, en, en eigenlijk is haar moment al, al voorbij. En ze is minister van Buitenlandse Zaken geweest. En dat heeft ze dat heeft er zo ontzettend veel energie gekost... dat ik maar kan afvragen van... dat ze nou inderdaad tot de graf dat blijven doen? Ja, misschien wel. ze heeft het, wel, het heel Clintons. goed gedaan. Dus ze kan juist met deze positieve ervaring... Oh ja, en ze zou nog gekozen worden ook. Ja, ja tenzij er iets anders raars gebeurt. Maar ik bedoel, ze zou het waarschijnlijk nog winnen nou ook. Gewoon omdat ze zo'n star power heeft. Precies. Ja, maar het, het, het is wel het mooie. Het, dus het komt helemaal aan op een gesprek tussen... Uh, tussen, ik denk uh, Bill, Chelsea en Hillary die samen gaan beslissen uh, gaat ze het wel doen of niet doen. En doet ze het niet dan, kijk, dan wordt het opeens weer een hele leuke hele open uh, uh, strijd. Uh, dus nou ja, voor, voor de, de, de volgers is het, uh, zoals ik, is het dan best wel leuk als ze het eigenlijk niet doet, want dan Weet je altijd hebben wij meer spe mee, mee te speculeren. Ja, ja. Want ook, ook de Republikeinen zullen uh, met een nieuwe kandidaat moeten komen, neem ik aan. Want Mitt Romney die is nu wel klaar, toch? Ja, Mitt Romney, nee, daar hoef je niks meer van te verwachten. Nee, die, die, die naam is geweest. Welke, welke naam kunnen we verwachten bij de Republikeinen? Nou, er zijn er een paar en um, die zijn in Nederland een stuk minder bekend. Misschien dat Paul Ryan dan nog de bekendste is, omdat ja. hij de vicepresidentskandidaat was. Dus uh, ja, dat is wel echt een soort van... van Chevertje dat zich vastbijt en uh, knappe jongen, dus het, nou weet je wel, dat dat, dat helpt. Um, heel veel verstand van zaken ook, alleen heel rechts en wordt niet over het algemeen als sy zeer sympathiek ervaren. Uh, dan heb je Chris Christie. Um, dat is de um uh, de gouverneur van de staat New Jersey. Een beetje in the picture rondom uh, Sandy. Misschien dat hij daarom yeah. uh, hier een beetje bekend is. Dikke man. <laughs> hij moest uh, de vraag beantwoorden. Are you too fat to become president? <laughs> en toen uh, zei hij, nee, I'm not too fat to become president. Uh, dus Chris Christie, hou die man in de gaten. Een, een vriendelijke man, weet wel samen te werken. Was vriendelijk voor Obama vlak voordat uh, Obama verkozen werd, herkozen werd. En dan is eigenlijk de, de, de Obama aan rechterzijde is Marco Rubio. Senator uit Florida. En ik zou echt zeggen, onthoud die naam. Marco Rubio, Marco Rubio, Marco, Marco, Marco Rubio. Rubio. Want, want, hij, want is er een, een Republikein die Obama kan opvolgen, denk je? is er een republikein die Obama kan opvolgen? Ja. Oh ja, van dus... zie je gebeuren? Ja, die, die die ik net heb genoemd, die hebben allemaal het inzicht om, uh, om om president te worden. Je zou ook nog uh, um, uh, Haley uit uh, South Carolina is een, uh, een vrouw um, van Indiaanse afkomst en dat uh, zou ook nog zomaar. Hoe een... mooi zou het zijn als Hillary Clinton daar tegenover komt te staan? Nou, nou, jeetje, ja, nee, maar ik denk niet dat zij het wordt. Maar uh, op zich, uh, Nikki Haley, ik denk dat ze uh, misschien als vicepresidentskandidaat nog wel naar voren geschoven zou kunnen worden. Maar er zit, dat is eigenlijk het mooie ervan, voor uh, de Watchers. Want het talent zit op rechts, het jonge talent. Mm. En niet zozeer op links, er is okay. wel wat. Maar het, ja, we zitten toch met Hillary en Joe Biden. En die zijn allemaal rond de 70 nu. de Republikeinen hebben jongere mensen. En de, de Republikeinen hebben jongere mensen met een toch meer soort van appeal. En ook heel etnisch divers. Ik bedoel, het wordt mm. vaak aangerekend dat ze dat niet zouden zijn. Maar um, hun politieke talent is dat wel. Nou, Zometeen praten we verder met, uh, met jou, Thijs Roes. Hij zit dit uur bij ons in de studio Amerika Kenner. Zometeen praten we verder over de verhoudingen tussen Europa en de VS. 20 minuten voor zes. Tijd voor Gabriel Rios. Me levanto por la mañana mami y me levanto triste cuando me acuerdo de cuando la cosa negra que tú me dijiste yo me levanto por la mañana mami y que me no cuenbo más eh tú no me quieres tú no me quieres Hij is deze week begonnen aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Sinds zijn herverkiezing twee maanden geleden heeft hij zijn handen vol aan zijn werkzaamheden. In Europa denken we dat we steeds machtiger worden. Maar in de VS is men ervan overtuigd dat zij nog steeds de grootste wereldmacht zijn. Ondertussen komen landen als India en Brazilië op. We praten erover met Amerika-kenner Thijs Roes. Ja Thijs, de economische crisis is er in Nederland... maar natuurlijk ook in de VS. Als we het vergelijken, waar zijn de gevolgen groter? Ja, daar is hij begonnen, hè? Daar is hij Dank je, begonnen, dankjewel Amerika. Uh, het, uh, waar is hij groter? Um, dat, is, dat laat zich nog een heel klein beetje afwachten... maar Amerika staat er natuurlijk onbekend... dat ze niet zulke sociale vangnetten hebben als wij. Waardoor als je kijkt naar de gevolgen van de crisis... dan is het daar gewoon bam, weet je wel, gewoon bam. Je, je raakt je baan kwijt en dan raak je je huis kwijt... en dan leef je binnen opeens binnen een week op straat. En dat zijn van echt van die verhalen, die komen echt wel voor. Er zijn daar geen vangnetten. Alleen de vraag is natuurlijk een beetje, hè? wij hebben wel die vangnetten... en wij hebben ons ook op die manier enorm in de schulden ge gewerkt... Um, is dat dus houdbaar? Is dat een duurzame oplossing voor dit probleem? Nu ben ik absoluut geen econoom. Dus, dus um, ik hoop dat Knappe Knoppen uh, daar een, uh, een positief antwoord op kunnen geven. Want anders dan uh, zijn we allemaal doomed hier in Europa. Maar vooralsnog zijn de gevolgen in um, de VS hard en zwaar en naar en vervelend. Maar ja, dat zijn ze in Griekenland natuurlijk ook. Nou, hoe wordt er nu in die VS tegen Europa aangekeken? Um, een beetje als uh, de, de, die zieke oude man. Um, het, kijk, het is een beetje ook aan wie je het vraagt. Hè? Als je het aan, een, aan een, een linkse hipster in New York vraagt... dan wil die nog steeds lekker gaan backpacken door Amsterdam en uh, Parijs. Als je het aan de Republikein vraagt, dan zegt hij... zie je wel dat socialisme voor jullie dat werkt helemaal niet. En, uh, um, en, en goed zo, want dan is het uiteindelijk eens een keertje duidelijk... dat dat uh, een, een slechte oplossing is. Er wordt wel, op politiek niveau, wordt er heel erg gekeken naar Europa... van kom op... Krijg je zaken op orde? En ze zijn hartstikke blij dat het met de, met de Eurocrisis iets beter gaat. Maar uh, het wordt. Ja, Europa wordt ook een beetje als het oude. Als het, ja, het verouderde, vergrijsde continent gezien... waar je niet heel veel meer van hoeft te verwachten... op technologisch gebied, op politiek gebied. Het is een beetje de oude grijze man. Achtergebleven. Ja, achtergebleven die tut, tut, tut zegt. En Barack Obama is daarom ook gaan rondreizen in zuid azië en in Zuid-Amerika. Hij ja, echt zoekt echt nieuwe richtingen. Ja, nieuwe markten. Europa hoef je niet meer van te verwachten. Nu ken jij beide continenten goed. Welk continent gaat nu beter uit de crisis komen? De VS of Europa? Echt, time hotel Time hotel En laten we nou maar hopen... Dat dat we er allebei goed uitkomen. Het is een, uh, uh, ik, de, de, wat ik, wat ik wonderlijk vind is dat de VS zichzelf aan het heruitvinden is en dat je toch ziet dat daar dat positieve dat, dat, wat, waar, waar vaak zo over wordt gezegd, al oh, wat nep. En uh, oh, die Amerikanen die alles maar awesome vinden. Alles is overdreven. Alles overdreven. Maar je ziet dat het toch gewoon helpt en dat is echt heel wonderlijk. Maar het, als zij gewoon zeggen, jongens, kom de schouders eronder, we kunnen dit en we moeten dit gewoon doen. Dan, dan merk je dat er dus wel iets verandert. En dus doen ze het ook maar. En het is soms ook hol en het is soms oppervlakkig. Maar je merkt wel dat ze het gewoon iets beter doen dan wij. Want wij zitten nog steeds in een recessie. Ja, wij, hebben, wij hebben als Europeanen ons denk ik heel weinig aangesproken gevoeld door Obama de afgelopen vier jaar. Dat is heel veel binnenland. Gaat Obama zich nou in zijn tweede termijn ook wat meer op Europa richten? Nee. Nee, nee, ja, nee. iets meer. Iets meer, misschien. Het ligt een beetje aan... Vorig jaar, zelfs tijdens die eurocrisis... had hij echt eigenlijk zoiets van... fuck it, just get it done. En, weet je wel, bel me gewoon als het opgelost is. En uh, hij kwam niet hier uh, langs om, weet je wel... Iets, iets, iets echt te doen of zo. We zijn helemaal niet interessant. We zijn helemaal niet interessant voor hem. Helemaal niet interessant. Er is wel een grote kans dat hij nog naar uh, Nederland komt. Dus dat is wel leuk, heb ik uit uh, Betrouwbare Bron uh, verhoor, gehoord. Mm -hmm. Maar... Um, ja, hij, hij, hij wil ons wel te vriend houden. Bedoel, we zijn een enorme markt. We hebben meer mensen in de Europese Unie dan in de Verenigde Staten. Ja. En we hebben ook gewoon... Ja, wij moeten ook iPods hebben. Dus ja, dat... Uh... Ja. Ja. Als ik je zo hoor praten, vraag ik moet geven af, hoe, hoe, hoe voel je je, hoe zou je jezelf moeten plaatsen, voel je je meer Europeaan of inmiddels meer Amerikaan? Ja, dat is, dat is echt, uh, uh, waar ik, dat ligt eraan waar ik ben. Als ik, als ik oh, jij ja, een... kiest kanten, dat is heel uh, tactisch. Nou, nee, kijk, ja, nee als <laughs> ik door de Verenigde Staten rij en in een van de kleine dorpjes kom, dan ben ik gewoon uh, from Europe, ben ik in New York, dan ben ik. Nederlander, want dan snappen ze waar Nederland ligt. Maar ja, als ik in Amsterdam ben, dan ben ik Brabander. Dus het is een beetje ja, het is. Maar ik, ik, ik um, wat ik er wel over kan zeggen, is dat ik, uh, ik, als ik hier ben, weet ik Amerika wel uit te leggen en zie ik gewoon de positieve kanten van Amerika. En als ik in Amerika ben, probeer ik ook hetzelfde eigenlijk uit te trekken. Ik hou ontzettend veel van Nederland, maar ik hou on Precies. ontzettend veel van Amerika. Maar als je bij Radio 1 zit, dan ben je even Amerikaan. Nu ben ik even Amerikaan. Kijk, uh, praat vooral ook even bij als we met Europa kenner Bart van Hork praten. Want dat gaan we nu doen. Ja, want er is nog. Uh, nog al wat gebeurt in Euroland. Onze minister van Financiën Dijsselbloem werd gekozen... tot de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. En over een paar uur gaat de Britse premier David Cameron... spreken over de toekomst van de EU. Ondertussen is er ook een IMF-rapport over Griekenland verschenen... maar die is totaal ondergesneeuwd. Onze vaste Europa-deskundige vindt dat op zijn minst verrassend. En daarom hebben we hem aan de lijn. Bart van Hork. Bart, goedemorgen. Martijn, goedemorgen. Wat staat er in dat IMF-rapport? Nou, in het IMF-rapport staat uh, dat uh, er uh, minimaal 10 miljard bij moet bij Griekenland uh, vanuit Europa. Uh, dat er nog in de toekomst waarschijnlijk veel meer bij zal moeten. En dat het IMF uh, eigenlijk met zoveel woorden zegt: Europa, wij gaan het niet meer regelen, jullie mogen dat betalen. Ja, het is niet voor het eerst dat we horen dat het niet zo goed gaat met Griekenland. Wat, wat voegt dit rapport nu toe? Dat klopt, het is niet voor het eerst, maar het is wel voor het eerst dat het IMS zelf uh, zo'n negatief rapport uh, uitgeeft. Uh, het IMS is tot nu toe altijd erg positief geweest. Ze hebben altijd geloofd in uh, een uh, nieuwe groei in Griekenland. Ja. Uh, maar je ziet eigenlijk dat ze daar steeds negatiever worden. En dit is toch wel het meest negatieve rapport wat ik tot nu toe heb gezien van hen. Ja, nu vinden de Grieken zelf eigenlijk dat ze best wel goed hun best doen. Hè? Ze hebben ontzettend veel bezuinigd, uh, iedereen heeft het moeilijk. Is dat ook zo? Doen ze goed hun best? Uh, de bevolking heeft inderdaad heel veel moeten bezuinigen. Uh, ze hebben een kwart van een minimumloon bijvoorbeeld in moeten leveren. Heel veel uh, van hun sociale voordelen. Maar als je kijkt naar de Griekse overheid, die hadden als doel uh, afgelopen jaar 15.000 man te bezuinigen. Dat zijn er in totaal 2000, 200 geweest. Hm. Uh, daarbij hebben ze de doelen dus lang niet gehaald. Ook de privatisering hebben ze gewoon niet gehaald wat uh, gehaald moest worden... Dus de gewone man in Griekenland doet wel zijn best, maar de Griekse overheid, daar valt nog wel wat af te dingen. Ja, omdat nou, het IMF-rapport is, uh, is hier al ondergesneeuwd. Ik vraag me even af, uh, uh, Thijs Roest, Amerika-kenner nog steeds in de studio, uh, uh, hoe komt dit soort nieuws door in de VS? Komt dit überhaupt door in de VS? Ja, op, op politiek niveau komt, dat, komt zoiets natuurlijk wel door. En uh, dan kom ik weer terug op mijn eerdere. Dat ze zeggen van, waarom, waarom, waarom gebeurt dat niet? En dan zullen we meer uh, uh, druk uitoefenen op Europese leiders om het dus. Op te lossen. Maar ja. ik wil eigenlijk even dezelfde vraag die jullie mij net stelden, even aan onze uh, meneer aan de telefoon uh, de stellen. Bart van maar, ja, Bart van Hork, um, uh, welk continent komt sterker uit de crisis? Wat denk jij? Is dat Amerika of Europa? Oh, zoals we er nu tegenaan komen, absoluut Amerika, absoluut. Kijk, Amerika heeft één voordeel ten opzichte van Europa. Ze zijn gewoon niet verdeeld. Je hebt één president, die stelt richting uit. En natuurlijk is er wel discussie, en je hebt die discussie voor de fiscal class, en dan wordt allemaal op het laatste moment geregeld. Maar, zoals je net al zei, they get things done. In Europa uh, gaat men eerst discussiëren, dan wordt er een regel afgesproken. En die regel die wordt door de helft van de lidstaten niet nageleefd. Omdat ze zeggen van ja, luister, Europa, daar luisteren we niet naar. Wij zijn zelfstandige landen. Dus je denkt en eigenlijk dat... Dat, die, dat, dat, dat de verdeeldheid in Europa nog schadelijker is dan de constante ruzie in het congres? Sorry? Je denkt eigenlijk dat de verdeeldheid binnen Europa dat nog schadelijker is dan die constante ruzie in het congres? Ja, absoluut. absoluut. Kijk, ja. Bij de ruzie van, in het congres, weet je, dat is een beetje voor de bune en uiteindelijk stemmen het <laughs> toch wel in. Ze haat elkaar dat zo dat, zegt hoor. <laughs> ja, het is een beetje kort op de bocht, maar je weet het uiteindelijk, hè, dat ook al doen ze twee dagen na de deadline, uiteindelijk komt er wel wat uit. En dat zal wel uh, bloed, en tranen kosten. Maar bij Europa, weet je, als er wat uitkomt, dat het eigenlijk niet genoeg is. Dat oh, hebben we de afgelopen jaren ja. al gezien. Uh, er komt wel een oplossing uit, maar dan zegt de markt: ja, dat is een oplossing die we twee maanden geleden eigenlijk willen hebben. Er um, ja, moet iets structureels veranderen. En je merkt dat dat gewoon ontzettend lastig is met 27 man aan de tafel. En in de euro 17. Ja Bart, uh, even iets anders. Even naar de dag van vandaag. Uh, we gaan zo meteen nog uitgebreid vooruitblikken op de toespraak... die de Britse premier David Cameron straks gaat uh, houden. Verheug je je daar nou op? Ik verheug me er nou absoluut op. Het is eindelijk weer iemand die gewoon een, een visie uh, over de toekomst van Europa presenteert. Ja. Um, en je merkt dat uh, dan wordt men in Brussel heel nerveus. Uh, je mag geen... Uh, ja, kritiek geluid, kritisch geluid vaak in Brussel laten horen. Hm. Uh, Cameron, die, uh, als je kijkt naar wat men verwacht... wat hij gaat zeggen, is het helemaal niet zo spannend. Cameron heeft al gezegd... ik wil niet dat uh, Groot-Brittannië uit de Europese Unie treedt. Wat ik wel wil, is uh, dat we eens gaan praten over... Hoe gaan wij uh, Groot-Brittannië in de Europese Unie houden? Uh, ja. Kijk, wij zijn geen Euroland. Uh, er wordt nu ontzettend veel wordt er, uh, geïntegreerd. als gevolg van die eurocrisis. Wij hebben die euro niet. En ja, dan hebben we eigenlijk helemaal geen zin in allerlei maatregelen. als een, een bankentaks, extra toezicht op de overheidsfinanciën. We zijn gewoon Groot-Brittannië. En we willen best wel handel drijven in Europa. maar allemaal dat die Brusselse is, dat willen we niet. En daar valt wat voor te zeggen. En het is een nieuw geluid. Het is iemand die weer een visie presenteert over Europa. En wat dat betreft zou je... Ja, het zou fijn zijn als bijvoorbeeld Mark Rutte hetzelfde zou doen. Ja. En dan mag je best wel kritisch zijn. Maar in Europa is men daar heel bang voor. Want ja, als je kritiek hebt, dat, dat, wordt niet zo heel, uh, ja, dat, dat wordt niet met open armen ontvangen. Tot slot even kort. Vermoedelijk kondigt hij ook een referendum aan. Verwacht je nu dat andere landen dat voorbeeld gaan volgen? Nou, het is wel vaker gedaan... Je zou bijvoorbeeld in een land als, als Tsjechië, waar toch, toch ook wel een eurosceptisch geluid is, zou je dat misschien wel kunnen verwachten. Heel belangrijk is wat er in zo'n referendum wordt gevraagd. Cameron heeft gezegd, ik ga niet de vraag voorleggen van jongens luister, gaan we erin of eruit. Mm. Um, hij gaat de vraag voorleggen, willen jullie een ander soort lidmaatschap of een huidig lidmaatschap? Mm. En de, de, de opiniepeilingen, de Sunday Times heeft een opiniepeiling gedaan en daaruit blijkt ook... Stel dat je de Britten zou vragen... willen we eruit of erin... dan stemt de meerderheid voor uittreding van de, uh, van de EU... En uh, stel dat je de vraag voorlegt van, goh, willen jullie een ander lidmaatschap mm. of uittreding? Dan zegt iedereen van, nou, we willen er wel in blijven. Maar een ander lidmaatschap, dat heeft onze voorkeur. Dus mm. wat dat betreft is dat referendum niet zo heel spannend, denk ik. Nou, dus we gaan dus er met zo meteen ook over verder tieren. over praten. Europa-deskundige Bart van Hoork, dank je wel. En ook Amerika-kenner Thijs Roes, hij zal dit uur het hele uur bij ons in de studio. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Ja, David Cameron, hij zet dus vandaag zijn visie op Europa uit. Eén, naar de speech wordt al wekenlang uitgekeken... omdat Cameron de positie van de Britten in Europa zal we kijken vooruit op de woorden van de Britse premier... met hoogleraar Bernard Steunenberg van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat Cameron zeggen, denkt u? Ja, nou dat is natuurlijk de grote vraag waar iedereen op zit te wachten. Er zijn natuurlijk een aantal beelden die over de tekst die hij gaat uitspreken. Ook omdat daar stukjes over zijn uitgelekt. Of misschien zeg maar bekend zijn gemaakt. Dat is niet helemaal bekend waarom. Nou, uit die stukjes lijkt het erop dat Cameron gaat vertellen dat er een aantal problemen zijn die we moeten aanpakken. Die problemen zijn de bekende problemen: de eurocrisis, de concurrentievermogen van de Europese economieën. Hoe goed doen we het nou? ten opzichte van de andere economieën zoals India, China enzovoort... En ook heel belangrijk de kloof tussen zeg maar, burgers en de Europese Unie. Maar dat is natuurlijk ook een oud probleem, want dat speelt wel jarig. Ja. En geeft hij ook al oplossingen over die uh, problemen? Of is nou, dat nog niet uitgelegd? Nou, nou, nee, dat is niet uitgelekt. Zegt, um, een van de dingen die mij erg uh, opvallen is dat dan wordt gesproken over problemen. Maar dat uh, helemaal niet wordt gepraat van hoe gaan we dat nu aanpakken. En, um, en dat vind ik des te opmerkelijker. Omdat ja, um, een van die problemen, he, de kloof tussen burgers en de EU, mm -hmm. uh, ook mede te maken heeft dat zeg maar, nationale politici gaan, zeg maar, zich een beetje tussen die EU en die burger in willen eh, wringen. Eh, dat is een beetje zeg maar, de strijd om, om de aandacht. En, ja, misschien zou je ook kunnen zeggen dat de speech eh, misschien in dat opzicht... Eh, natuurlijk niet meteen helpt om die burger naar Europa toe te brengen. Want heeft u daar ook een concreet voorbeeld van? Um, nou, concrete voorbeelden, maar het is vaak zo, en dat, dat geldt ook natuurlijk voor Nederland, dat we alle dingen die goed gaan, uh, gaan zeg maar willen rekenen tot iets wat wij nationaal in Den Haag, en natuurlijk in het geval van van Cameron, in, in Londen uh, hebben geregeld. Mm -hmm. En als het fout gaat, ja, dat is natuurlijk aan Europa te verwijten. En dat he, die onbalans uh, draagt natuurlijk niet bij uh, dat, dat burgers het vertrouwen krijgen, dat we in Europa ook dingen doen die heel goed zijn en ook goed zeg maar uitpakken. Er zijn heel veel voorbeelden te bedenken van, van zaken die die, denk even aan het milieubeleid, die op zich heel goed lopen. Maar het zijn eigenlijk ook. Het is beleid uit Europa, maar dat horen we dan weer niet. Cameron, we weten al een paar dingen die hij gaat zeggen. Misschien een kleine richting waarin de speech gaat. Wat, wat wil Cameron met deze speech bereiken? Ja, nou, Ik denk dat hij een aantal dingen uh, uh, wil bereiken, moet bereiken. Hij zit natuurlijk steeds meer op de WIP uh, thuis. Uh, een deel van zijn partij uh, begint uh, toch uh, uh, meer en meer kritisch te worden in de richting van Europa. En we willen eigenlijk dat ook nog eens een keertje horen van eigen partijleider, zeker uw premier. Dus hij moet voor het eigen thuisfront nu een, een stap gaan zetten. Ja, Verder natuurlijk, omdat uh, uh, deze speech nu al zo vaak is aangekondigd, uh, is ook zeg maar, de buitenwacht, zeg maar, de landen in Europa, uh, Parijs, Berlijn, uh, ja. toch wel heel ik ben benieuwd wat Groot-Brittannië nu eigenlijk wil, wat hun positie is. Wil men nou door met Europa? We hebben de verjaardag gehad dat ze het veto hebben uitgesproken. In, uh, uh, een dik jaar geleden, in, in 2011 in december. ten aanzien van een aantal oplossingen die te maken hadden met de eurocrisis. Euro mm -hmm. Ja, dat gaf al aan dat de, de, de Britten toch wat anders in Europa zitten dan, dan de rest. Nou, ja, wat willen ze nu? En, en ja, dat is een stukje onzekerheid wat misschien zeg maar, met deze speech uh, uh, kan worden weggenomen. Maar ja, misschien komt er weer nieuwe onzekerheid om de hoek te kijken. Ja, zet hij die, zet die misschien ook de deur open richting een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU? Nou ja, dat wordt heel eh, vaak gesuggereerd. Um, um, kijk, uit de tekstdelen die ik heb gezien uh, spreekt dat niet meteen. Maar ik heb veel commentatoren gaan zeggen dat dit eigenlijk het begin van uh, de weg naar is. Maar dat is natuurlijk een hele uh, uh, ja, dramatische en ook zeg maar uh, uh, uh, grote beslissing die je neemt. Want wat zou om... dat impliceren? Dat betekent, ja, dat betekent dat de Britten, op het moment dat het duidelijk is, en dat is ook weer een proces, daar zou men eerst graag een referendum aan willen wijden, de vraag is weer wanneer wordt dat, wordt dat referendum gehouden, wat is de vraag die in het referendum uh, op wordt gesteld, dus dat betekent dat tot die tijd uh, nog heel veel onzekerheid bestaat over wat de groot brittannië gaat doen, maar mocht men daar dan zeg maar nee op zeggen, en mocht dan ook de vraag zo zijn van het is heel duidelijk uh, wel of niet in Europa blijven, ja, dan uh, zou dat kunnen betekenen dat uh, Groot-Brittannië de eerste is, uh, die ook uh, volgens de regels die in het verdrag van Lissabon zijn neergelegd, uh, mm -hmm. de, de exit uh, deur uh, door en uitwandelen? Ja, hoe zal de Europese gemeenschap reageren op de boodschap van Cameron, denkt u? Nou, men is al heel erg kritisch. Um, en dat heeft ook te maken met um, uh, de opties die in feite nog niet bekend zijn... en die mogelijkerwijs met de speech um, wat duidelijker worden. He, wat gaan de Britten doen? He, de gang naar de deur is um, een hele dramatische. Maar er zijn van een aantal tussenvormen. Eén vorm uh, wordt gezien als eigenlijk, zeg maar, genotdom. En dat is als het uh, heronderhandelen van de eigen positie in Europa. Dus mm -hmm. het, eigenlijk het uh, pikken van de krenten uit de pap. En daarvan zegt iedereen van, ja, dat kan eigenlijk niet. moet je ook niet willen nog ja. een andere mogelijkheid is om uh, voor te stellen om uh, met de andere Europese landen een aantal hervormingen door te voeren. Maar ja, dat zal toch wel een, uh, een zaak zijn van de langere adem. Ja, vandaag de speech van premier David Cameron. We houden de situatie in de gaten. Hoogleraar Bernard Steunenberg van de Universiteit Leiden. Dank u wel. Dank u wel ook. En daarmee is het bijna zes uur geworden. U luistert naar Nu al wakker van Omroep PNL op Radio 1. Over een paar minuten het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een wakkere dag. Al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.